6 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. Luchtaanvallen op Libische oliestad Ras Lanouf. Laatste Discovery veilige land. En tienduizenden spreeuwen boven Utrecht. In het oosten van Libië woedt brand in de buurt van een oliehaven. Er zijn grote zwarte rookwolken te zien in de buurt van de stad Raslanouf. Volgens verschillende berichten zijn de opstandelingen daar gebombardeerd door eenheden van Gaddafi. Bij die aanval werden opslagtanks met olie geraakt. In Benghazi is de Nationale Libische Raad bijeengekomen, een bestuursorgaan van opstandelingen. De raad roept op tot een vliegverbod om aanvallen van de luchtmacht van Gaddafi te voorkomen. Minister Roosentaal voelt wel wat voor een vliegverbod boven Libië... maar volgens hem kan dat alleen als er een mandaat is van de VN-veiligheidsraad. Roosentaal is verder nog helemaal niet toe aan de vraag... of Nederland aan het handhaven van een vliegverbod wil meewerken. Minister Hillen vindt niet dat zijn ambtenaren hebben geprobeerd... informatie onder de pet te houden. In een Kamerdebat over de misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder... zei hij dat de directeur van de materieelorganisatie... wel een beoordelingsfout heeft gemaakt...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 Het Ruimteveer Discovery is een paar minuten geleden... voor de allerlaatste keer geland op aarde. De Amerikaanse Space Shuttle heeft een missie van 13 dagen achter de rug... naar het internationale ruimtestation ISS. Eergisteren werd de Discovery losgekoppeld... en begon hij aan zijn laatste reis naar de aarde. Hij gaat waarschijnlijk naar een museum. De Discovery heeft in zijn 27-jarig bestaan een recordaantal van 39 missies uitgevoerd. Twee andere space shuttles van de NASA zijn binnenkort ook toe aan hun pensioen. De Endeavour en de Atlantis maken in april en juni hun laatste vlucht. De Nederlandse afdeling van Amnesty International is woedend over de vertrekbonus van de hoogste baas van de organisatie, Irene Kahn. Ze vertrok in 2009 naar een arbeidsconflict. Kahn kreeg 600.000 euro mee en haar adjunct 360.000. De Nederlandse afdeling van Amnesty vindt het ongehoord dat ze zoveel geld van donateurs kreeg en wil opheldering van het internationaal bestuur in Londen. Het nieuws over de bonus leidde eind vorige maand, bij het verschijnen van het jaarverslag, al hier en daar tot verontwaardiging. Maar de affaire komt in Nederland nu in het nieuws door een artikel erover in Vrij Nederland. Energiebedrijf Green Choice heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de NMA voor onduidelijke huis-aan huisverkoop. Een ander energiebedrijf, Energie Direct, kreeg voor hetzelfde een boete van 1 miljoen euro.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 Minister Schultz vindt net als de Tweede Kamer de marges bij snelheidsovertredingen te groot. Op 130 km wegen krijgen automobilisten pas een boete als ze 139 rijden. Schultz wil er verandering in brengen, niet alleen bij 130 km per uur, maar ook bij lagere maximumsnelheden. In mei hoopt de minister te weten hoe grote marges precies moeten worden.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 Boven Utrecht vliegt een zwerm van meer dan 60.000 spreeuwen. De vogels vormen samen een bewegende wolk die opvallende figuren in de lucht maakt. De spreeuwen vliegen al een paar weken boven de wijk Hoograven. De laatste dagen is de zwerm flink gegroeid. Volgens de vogelbescherming zoeken de spreeuwen de bescherming van de grote groep, omdat er ook twee slechtvalken in de buurt zijn die graag spreeuwen eten. Het is onbekend of de vogelswerm overlast oplevert voor de inwoners van Utrecht. De wielerploeg van de Rabobank is de Tireno Adriatico goed begonnen. De Nederlandse formatie won de openingstijdrit over bijna 17 kilometer met start en finish bij de haven van Carrara. Door de overwinning mocht Lars Boom de eerste leiderstrui aantrekken.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 Het weer. In het oosten koelt het af naar het vriespunt. Vannacht raakt het bewolkt en loopt de temperatuur weer iets op. Morgen, vooral smiddags, wat motregen. En bij een harde tot stormachtige zuidwestenwind, wordt het dan een graad of negen. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Den Haag. De weg is net weer vrijgegeven bij zoeterwouden rijndijk Eerder vanmiddag was de weg dicht na een aanrijding tussen een personenauto en een motor. Het had nog wel lange files. Op de A4 richting Den Haag vanaf knopend Burgerveen tot aan dorp 12 kilometer. En richting Amsterdam tussen het knopend Prins Klausplein en Soeterwouderijndijk nog zo'n 11 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan het eventueel nog steeds beter omrijden vanaf knopend Burgerveen over de A44. Verder is het niet al te druk, de meeste vertraging trouwens vanuit de wegen vanuit Amsterdam. Bij elkaar nu 100 kilometer files, een stuk minder druk dan gebruikelijk op woensdagavond. Nog een langere files op de A10 de Ring Zuid richting Amersfoort. Tussen Osdorp en knooppunt Watergaasmeer 11 kilometer. En na een aanrijding op de A15 gooi ik hem richting Nijmegen. Tussen Knopendel en Waddenooi nog 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget, terwijl u er zelf ook beter van wordt. Stap in het Dutch Microfund, een product van Anexum.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdick. 7 over 6, goede avond. In de oostelijke Libische stad Ras Lanouf wordt zwaar gevochten. Hey! Oh oh Troepen van Gaddafi bestoken hier de opstandelingen die de stad in handen hebben. Ze hebben het idee, de opstandelingen, dat ze de aanval hebben afgeslagen. Het is dan ook klaar voor Gaddafi, zegt een strijder. Hij moet weg. Dit is Game Over, Gaddafi. Als Gaddafi weg is, dan kan het bloedvergieten stoppen, zegt deze man. Laat de jongeren een nieuw Libië opbouwen. Intussen verschijnen steeds meer opstandelingen op straat. Zwaar bewapend en ze sjouwen met munitie. Een van hen, een jongen van 14, nog maar, noemt Gaddafi een hond. De tiran moet weg, wij willen vrijheid, klinkt het. Zware gevechten dus in en rond Raslanouf. Correspondent Hans-Jaap Medelsen van de Wereldomroep... is daar bij de frontlinie en vertelt wat hij daar ziet.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 Maar uh, kijk, ook op dit moment zonder die vliegtuigen vandaag... Ja, is er heel veel, veel zwaarder geschud aan de Gaddafi-kant... dan aan de uh, opstandelingenkant. Dus op dus dat betreft hebben ze het ook al lastig. Al dus correspondent van de Wereldomroep Hans-Jaap Melissen in Ras Lanouf. Ondertussen maakt Gaddafi geen aanstalten om te vertrekken. In Tripoli gaf hij een aantal televisie-interviews. En daarin sprak hij, zoals ook al eerder... van een samenswering en agressie tegen Libië. Ze willen onze oliebronnen stelen, zegt hij. Ze willen ons onze vrijheid en ons volk ontnemen. Dat mag niet gebeuren. Daarom moeten we onze wapens ter hand nemen en vechten. Aldus. Gaddafi. En dan richten wij ons vizier nu op Egypte. Mubarak is daar dan wel weg als president, maar het is alles behalve rustig. Je ziet demonstraties op en rond het Tahrirplein in Cairo. En daarnaast heb je zware confrontaties tussen moslims en christenen. Veiligheidsdiensten, die melden 13 doden en 100 gewonden door die confrontaties. Het leger heeft moeten ingrijpen om meer geweld te voorkomen. Jos Strenghold is journalist en priester, en woont in de Egyptische hoofdstad... houdt ons al wekenlang op de hoogte van de situatie... Daar Goedenavond. Ja, goedenavond. Is het ook op dit moment onrustig op het Tagreerplein? Nou, de afgelopen uren zijn er uh, naast de gewone demonstranten ook plotseling weer groepen uh, nou ja, gespuis opgetreden, die die demonstranten daar hebben geprobeerd weg te jagen. En dat hebben ze voor zover ik het weet met behoorlijk veel succes gedaan. En daarbij heeft ook het leger geholpen, want die hebben gezorgd dat het hele tentenkamp weer verdween. En wat is dat voor gespuis? Waar worden die mensen door gedreven? Nou, Misschien is het niet helemaal eerlijk om het woord gespuis te gebruiken. Er wordt wel gesuggereerd dat het misschien door het vorige regime of door het huidige regime betaalde lui zijn. Maar het zou ook best kunnen dat het om gewone Egyptenaren gaat die echt deze demonstraties meer dan zat zijn. Omdat het daardoor het land zo in chaos is. Ja, is dat zo? Zijn die demonstraties nog steeds ontwrichtend voor Egypte? Ja, nou ja, of de demonstraties het zijn, dat weet ik niet. Het zal een rol spelen, maar het is in ieder geval een symbool daarvan. En de ontwrichting is zo groot dat uh, het gros van de mensen hier echt terug wil naar een normalisatie. En hebben het gevoel dat zolang er maar doorgedemonstreerd wordt. en elke keer weer uh, dat kleine maar volstroomt. dat het land niet normaal kan worden. En dan heb je ook uh, het geweld tussen Koptische christenen en moslims. Daar zit natuurlijk al lange tijd spanning tussen, tussen die twee groepen in Egypte. Ja. Is er een directe aanleiding voor, voor het geweld van deze week? Nou, er was in, uh, voor het weekend is er een kerkje verwoest in het zuiden van Cairo. En daar zijn wat demonstraties door ontstaan, bijvoorbeeld bij het televisiegebouw. En uh, een, een duizendtal uh, kopten uit een vuilniswijk ten oosten van de stad wilden ook demonstreren. En toen ze dat op de snelweg, uh, op de rondweg rond de stad deden... toen werd een aantal moslims zo boos en uh, een heel aantal uh, moslims uit een naburige wijk is toegekomen... en ze erop gaan, gaan slaan in feite. Slaan en schieten, ja. En toen, toen liep het uit de hand, uh, of daarmee liep het uit de hand... waarom uh, was die kerk in brand gestoken? Ja, de situatie in dit land is al, al jaren heel gespannen tussen kopten en, uh, en moslims. Uh, er bestaat een sterk gevoel bij, bij veel moslims, ik zeg niet alle, een meerderheid, maar in ieder geval zijn er heel veel, die, uh, ja, die het liefst zien dat kopten het land verlaten of dat ze zich tot de islam bekeren. Want voor veel moslims is het bestaan van de kopten in feite een bewijs dat hun islamisering van het land nog steeds niet is gelukt. Uh, dus er heerst een uh, groot gevoel bij, bij groepen moslims dat die kopten in wezen uh, uh, uh, beter weg kunnen. En welk gevoel heerst er bij de christenen nu dit machtsvacuum er is in Egypte? Nou, ik heb vandaag vooral wel erg veel angst onder de kopten ontdekt hoor. Dat is echt uh, ongelooflijk. De, de afgelopen weken probeerden ze nog wat positief te blijven over een mogelijke goede uitkomst van nou ja, wat je een revolutie kunt noemen. Maar op dit moment merk ik onder de christenen daar heel weinig meer van. Dat positieve gevoel is hier echt weggeëpt. En heeft dat ook te en maken met het, het optreden op van het leger? Sorry? Heeft dat ook te maken met het optreden van het leger in dit soort conflicten? Nou, ja, het leger doet eigenlijk maar niks. Want ik, ik hoorde in de introductie dat het leger erger heeft voorkomen... maar de kopten klagen juist dat het leger in wezen niks gedaan heeft. En het gevolg van die rellen vannacht was dat er, dat er twaalf kopten dood zijn en één moslim. En de ene moslim die dood is, uh, dat was een moslim die uh, in dat christelijke dorpje woonde. En toen moslims kwamen en hem vroegen of de kopten in zijn gebouw woonden... Toen zei hij nee, hij wilde ze beschermen. Uh, en daarna is hij zelf omzeer geholpen door die, door die groep uh, moslims. Dus het is uh, vrij eenzijdig ook. Uh. Hey, om, het, om het voor te stellen alsof er twee groepen tegenover elkaar staan. Uh, dat wekt de indruk van een soort gelijkwaardigheid. Maar je hebt echt te maken met een kleine minderheid die uh, een kopje kleiner wordt gemaakt. Ja, de minderheid van de, van de kopten in uh, ja. Egypte. Meneer Strenghold, het zijn sombere berichten vanuit uh, uw land. Ik dank ja. u wel in ieder geval voor uw verslag. Dat wel. Ja, hoor. Dag. Zometeen gaan we nog een keer live naar FC Utrecht, het veld waar de vrouwen trainen. Bij de AWB zit Jolanda van de Velde. Langzaam begint de file wat op te lossen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Nog wel 8 kilometer tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwouder Rijndijk. Eerder vanmiddag was de weg helemaal dicht na een aanrijding. Richting Amsterdam is de file ook nog lang, tussen Den Haag en Zoeterwouden-Dorp. 10 kilometer. Ook een lange file nog op de A10 Ring Zuid, tussen Sloten en Knopend Watergaasmeer 10 kilometer. Vanavond en vannacht wordt de A15-Europoort richting Rotterdam afgesloten bij de Botlektunnel. De afsluiting begint vanavond om 8 uur en duurt tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Minister Hillen van Defensie laat een onderzoek instellen... naar eventuele integriteitsschendingen binnen de krijgsmacht. Hij doet dit naar aanleiding van de wantoestanden... bij een marine onderdeel in Den Helder. Anders dan wat de Tweede Kamer vindt... is er volgens de minister geen sprake van een structureel probleem bij Defensie. Ik heb nu een extern onderzoek gevraagd om nog eens goed te kijken... of er nog meer dingen loos zijn en wat er dan precies loos is... en dat er mij te berichten aan de Tweede Kamer. Dus dat zal vanzelf nu wel blijken. Maar over het algemeen, sinds ik binnen ben, heb ik niet de indruk... dat de organisatie er echt slecht voor staat, dat er veel mis is. Er zijn wel natuurlijk problemen. Die zijn altijd in een organisatie waar mensen samenwerken. Maar dit specifieke incident, waarover nu de publiciteit is, den helder... Daarvan hebben mensen gezegd, toen ja, we dat gingen melden... toen werd vervolgens werd ons leven toch het leven zuur gemaakt. Is dat goed opgelost? Nee, dat, dat was dus heel slechter. Daar is inderdaad ook weer actie op genomen. Dus wat dat betreft heeft, heeft de organisatie geprobeerd goed te reageren. Toen het mij te oren kwam en toen ik nog eens naar keek... dacht ik voor alle integriteit, alle integriteit niet alleen van hun... maar ook de besluiten die genomen zijn... wil ik dat er een keer goed naar gekeken wordt. Dat er niemand ongewild het slachtoffer wordt... van bijvoorbeeld wraakneming of wat dan ook. Wie is die meneer De Veer? Vertel daar eens over. Meneer De Veer is een oud-inspecteur-generaal. En het is iemand die de krijgsmat kent en die algemeen bekend is. Dat is iemand die heel scherp kan oordelen, onafhankelijk in zijn oordelen is. En ik heb alle vertrouwen dat hij een heel goede analyse zal maken... van de problemen die er zijn of zouden kunnen zijn. Als hij dat onderzoek doet, dan zou bijvoorbeeld dat geval Den Helder... tevoorschijn zijn gekomen als dat dan niet bekend was. Als er nou nog zoiets speelde, zou hij dat tegenkomen, ja. Hoeveel gaat hij er vinden, verwacht u? Ik denk niet zoveel, maar ik, ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst. De Defensieorganisatie is niet rot. Er uh, gebeuren incidenten en als incidenten gebeuren wordt er ook veel over gesproken. Niet altijd direct naar boven, maar ook in de breedte. Bijvoorbeeld ook naar de bonden toe of bijvoorbeeld naar de journalistiek toe. Of bijvoorbeeld naar vrienden thuis of wat dan ook. De dingen zingen rond. De defensieorganisatie de is een organisatie die als een weefsel in de samenleving zit. Dat wil zeggen, het is niet een gebouw wat dicht is. En dat wil zeggen dat er ook dingen, geruchten en roddels, waarheden en onwaarden altijd rond zullen gaan. En daar hebben wij als defensieorganisatie mee te maken. Er kunnen fouten gebeuren in een grote organisatie, 70.000 mensen, dat zei u al. Als meneer de Veer nou toch met een hele stapel dingen komt... hoeveel moet hij er vinden voordat u zegt, uh, het is toch wel mis bij de fans? Dat, ja, ik, daarover ga ik niet speculeren. Maar ik ben, ik heb u al... zei, ik, hij, hij vindt er niet veel, dat weet u wel. Ik heb er vertrouwen in dat hij er niet zoveel zal vinden. Maar ik ben zeer benieuwd en ik hoop inderdaad ook dat het meevalt. En ik ga ervan uit, zo ken ik hem, dat hij zijn onderzoek grondig gaat doen. Tot slot, de Kamer, dan vooral de oppositie, drong daar bij u op aan van... vertel me dat het gewoon niet goed is gegaan. Dat hebt u toch niet helemaal gedaan. U zei, nou ja, oké, okay, dat is inschattingsfout gemaakt door een van de ambtenaren. Voor de rest, heb ik u niet echt gehoord. Ja, maar ik denk dat het ook zo is. Ik denk dat de organisatie geprobeerd heeft zo adequaat mogelijk te reageren. En voor de rest is de opinievorming van tevoren heel hoog gegaan. En dan krijg je natuurlijk het punt van afweging... Hebben we ons nou ten onrechte zo boos gemaakt? Hoe zit dat precies? Nou, boos maken moet je over desintegriteit altijd, ook als het klein is. Maar vervolgens is het de vraag, wordt het, wordt het goed aangepakt? En ik denk dat wij bij Defensie ons best doen om dat te doen. Minister Hille in gesprek met Jeroen van Dommelen. Ja, er blijven vooralsnog niet veel voetbalclubs over in de Eredivisie voor Vrouwen. Na AZ en Willem II stopt ook FC Utrecht, namelijk met het vrouwenelftal. Mark Hamers staat op het veld van Utrecht. Mark, een half uurtje geleden zat de helft nog in de kleedkamer. Um, zijn ze inmiddels echt aan het trainen? Ja, we zijn druk bezig. We staan nu met de meeste grote groep. Staat in de middenstip hier op het trainingsveldje. In, in de schaduw van het grote galgewaard hier op het trainingscomplex van FC Utrecht. Het grote stadion dat ja, een paar jaar geleden voor miljoenen is verbouwd. Ja, en op het zijveldje staan nu de dames te trainen. En knallen ze hard tegen die bal aan uit woede... Ja, er, er zit nog wel wat, uh, wat spirit in. Uh, Kelly Gillesen, uh, even naar de zijkant gekomen. Hoe is het nou om vandaag te trainen, terwijl je weet het stopt na dit jaar? Ja, het is zeker zuur. We hebben nog een kater te verwerken. Maar het is vooral uh, fijn om met de meiden te samen te zijn. We hebben allemaal natuurlijk hetzelfde wat we moeten verwerken. en uh, ja, als, uh, als groep heb je gewoon steun aan elkaar. Dus uh, wat dat betreft is het wel fijn. Ja, want jullie hoorden het gisteren? Ja, klopt. Om vijf uur uh, in de stadion we hebben we bij elkaar gezameld. En, uh. Voelden jullie het aankomen? Uh, enigszins wel, enigszins niet. Uh, ze hebben toch wel ja, hebben na, na moeten denken en ze hebben het serieus uh, over nagedacht. En, uh, ja, als je hier en daar ja of nee hoort, dan uh, ga je wel twijfelen natuurlijk. En je hoorde AZ en Willem II al zeggen, we stoppen ermee. Ja, klopt. Maar ja, op dat moment hadden we zoiets van... Utrecht gaat door, want ze hebben het niet gemeld. Dus, uh, maar ze waren niet bij de meeting, hoorden we achteraf. Dus uh, vandaar dat ze het uh, verlaten hebben laten weten. Vijf clubs zijn, gaan er nu nog maar door. Er zitten wel clubs in de wachtkamer, maar ja, dat hoorde ik al een tijdje. En PSV heeft al gezegd, dat we gaan het niet doen. Wat betekent dit nou bijvoorbeeld voor jou persoonlijk? Nou, uh, ik studeer op dit moment uh, in Tilburg en ik ook. En ik kwam op en neer naar Utrecht. Dus voor mij zit er niet echt een club in de buurt. Ja, hooguit Venlo, zeg maar. Dat is meer de andere kant op. En uh, ja, in, in het midden van, van het land is het nu echt een heel groot gat. AZ is ook gestopt. Dus uh, ja, wat dat betreft, dan willen we een tweede dichtsbaar de club. Dus uh, ja, dat wordt of heel ver reizen of, er, of verhuizen, eigenlijk. Ja, want jij wil wel door. Ik wil wel door op het hoogste niveau. Ik bedoel, ik ben niet van niets uh, topsoorten geworden. Dus, uh... Je bent nu al oud? Ik ben 22. Dus je wil nog echt de top bereiken, ook met het Nederlands Elftal? Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Als dat haalbaar is, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik, uh, ik wil er in ieder geval alles aan doen. Dus, uh... Maar ja, voorlopig die studie, uh, daar heb je nu alle tijd voor? Daar heb ik nu alle tijd voor, inderdaad. Ja, ja. hoe uh, zuur het ook is, inderdaad. Ja, ja. Moet je bij de mannenvoetballers niet meer aankomen? Nee, studeeren. zeker niet. <laughs> die oh. zitten net achter de Playstation. Of Nintendo tegenwoordig. Dat is het... Uh... <laughs> ja. En hoe, hebben jullie het doel, hoe gaan we dit jaar afmaken? Ja, we gaan het wel zeker positief afsluiten. We proberen nog de beker te winnen, die gaan we verdedigen. Dus uh, helaas komt er dan geen plekje volgend seizoen in de vitrinekast. Maar uh, wie weet ergens anders. Dus, uh... Oké, okay, succes. Jullie kunnen nog even meetrainen. Ja, dankjewel. Okay, hè. Dankjewel. PlayStation en Nintendo bij de mannen. U hoorde de vrouwen, de vrouw van FC Utrecht. Dus geen vrouwenvoetbal meer na dit seizoen. De sultan van Oman heeft zelf het officiële Nederlandse staatsbezoek aan zijn land afgezegd. Dat zegt althans Bernard Wintjes, de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zei hij in Qatar, waar Marieke de Vries hem vroeg of het afzeggen van het staatsbezoek aan Oman... nog gevolgen heeft gehad voor mogelijke orders. Ik heb niets gehoord. Ik denk dat het feit dat de koningin... Met, bij de Sultan geweest is en daar een privé diner gehouden heeft. Heeft in ieder geval aangetoond dat de verhoudingen tussen Nederland en Oman optimaal zijn en blijven. En dat het daarmee ook geen schade voor het Nederlands bedrijfsleven voorzakt is. Geen orders gemist hierdoor? Deals gemist? Het doel van dit soort gesprekken rond de tafels met grote topondernemingen in Nederland en in Qatar of in Oman... is niet om orders af te sluiten. Het is om een bestaande relatie, die soms heel oud is... denk aan de Shell, denk aan andere bedrijven... om die te verstevigen en ook weer, te, uh, weer om te zetten... in verdere positieve ontwikkelingen voor het land en voor de bedrijven. Hier in Qatar heb ik de indruk... toen ik naar minister Verhagen uh, luisterde vanmiddag... tijdens zijn openingspeech, dat de inzet is... Wij willen zaken met jullie doen rond dat WK in 2022. Ja, dat is een van de belangrijkste aspecten. We hebben natuurlijk hebben we dus, uh, kennis genomen. En heel belangrijk dat uh, Qatar de voetbalkampioenschappen gaat organiseren. We hebben bedrijven als de BAM, ook Ballas NEDAM. die grote projecten doen voor voetbalstadia. Maar daarnaast kijken we ook op korte termijn. We hebben energiebedrijven, Laanse Shell hier. We hebben dus waggenbedrijven uh, van Oort en Bos en Kaders. die allemaal geïnteresseerd zijn in de enorm snelle expansie van Qatar. Waar enorm veel gas gevonden is en allerlei projecten lopen discussie die rond Omaan is ontstaan is er een soort beeld ontstaan van... ja, doen we wel met de juiste regimes zaken? Wat vindt u van die kritiek? Nou, Nederland is een land wat bij uitstek eigenlijk over de hele wereld zaken doet. Nou, van alle landen in de wereld, tegen de 200, is misschien 20% democratie. En de rest is, dat vinden we naar, onplezier, maar het is geen democratie. Dus als je als Nederland gericht bent op de hele wereld... doe je zaken met zeer democratische landen en minder democratische landen. Alleen, we houden ons altijd keurig aan de wet... Dat wil zeggen, als er een boycott van een land is, zullen we het niet leveren. We houden ons aan de lokale wetgeving. En we zijn er trots op dat Nederlandse bedrijven altijd op het gebied van de arbeidsomstandigheden, de veiligheid, de wijze waarop mensen omgaan, eigenlijk voorbeeldbedrijven zijn. Wanneer is dit staatsbezoek voor u een succes? Als ergens een handtekening onderstaat voor het WK 2022? <laughs> nee, het is een succes. We hebben afgesproken in de ronde tafel, die een uur geleden plaatsgevonden heeft... Hebben we hebben afgesproken dat we in de kleinere groepen gaan kijken hoe... De, de, de, de businessmensen, hoe de zaken lui zeg maar, van Nederland en van Qatar... om de tafel kunnen gaan zitten, met elkaar kunnen gaan praten... om te kijken of we nog extra kunnen doen. En natuurlijk is het zo dat op weg naar 2022... naar de voedselkampioenschappen natuurlijk heel veel interessante projecten besproken zullen worden. U denkt dat Nederland daar wel een rol in gaat spelen? Ik ben ervan overtuigd. Dank u wel. Het staatsbezoek aan Qatar dat nu bezig is, loopt morgen af. Onze soevereiniteit moet gehandhaafd blijven, dus niet meer bevoegdheden naar Europa. Die heldere boodschap heeft premier Rutte meegekregen aan de vooravond van een belangrijke top in Brussel. Daar ligt namelijk een voorstel op tafel om Europa meer zeggenschap te geven over bijvoorbeeld uw pensioen, over het loon en over de belastingen van landen die meedoen aan de euro. Wat nu voor ligt is opgesteld door de voorzitters van respectievelijk Europese Commissie, Europese Raad en verschilt daarvan, maar de doelen zijn dezelfde. De lonen moeten worden gematigd in eerste instantie in de publieke sector. De baanzekerheid moet verder worden afgebroken. De pensioenleeftijd moet stelselmatig omhoog en de daling van de staatsschuld wettelijk of onwettelijk worden vastgelegd. Nieuw is dat er zelfs wordt gesproken over het verruimen van openingstijden van winkels en de locatie van winkels. Heeft de EU niet iets beters te doen, zou je zeggen? Wat ik van het, van het kabinet vraag, is van uh, stem geen enkele keer voor bij een onderwerp wat maar voor een millimeter de soevereiniteit van Nederland aantast. Ik wil uh, de minister-president vragen om in de tekst, in ieder geval als we morgen weggaan, uh, duidelijker te hebben... één, dat er geen bevoegdheden worden overgedragen van nationale lidstaten, dus dat er geen communautair beleid komt, dat het echt intergouvernementeel blijft. En dan zet ik ook maar een dikke streep onder en een uitroepteken achter dat er van overdracht van nationale bevoegdheden geen sprake zal zijn... In die laatste spreken was Arie Slop van de ChristenUnie... in Den Haag, Joost Vullings. Dat is een heldere boodschappenlijst. Joost, wordt daarmee de speelruimte van Rutte nu beperkt in Brussel? Nee, vindt hij er zelf niet. Want uh, volgens het plan dat het nu voor ligt... krijgt Europa het recht de lidstaten de maat te nemen... maar niet de wet voor te schrijven. Dus een land kan een aanwijzing krijgen... bijvoorbeeld de pensioenleeftijd te verhogen. Maar ja, als het land vervolgens niets doet... dan volgen er geen sancties. Dus dan vindt er formeel geen soeverein, soevereiniteitsoverdracht plaats. Maar ja, ik mag wel concluderen dat Europa zich met meer zaken gaat bemoeien. Europa wil dat eh, vanwege de recente crisis rond de euro. Dat kwam door het wanbeleid van landen als Griekenland en Ierland. En daarom is er nu de wens het economisch beleid meer te coördineren. Ja. Zal de Tweede Kamer die uitleg van Rutte accepteren? Ja, uh, iedereen wil natuurlijk nog wel even vrijdag afwachten... wat er dan gebeurt in Brussel. Uh, maar iedereen zegt van oké, okay, uh, als er geen soevereiniteitsoverdracht plaatsvindt... dan kunnen we daarmee akkoord gaan. Maar bijvoorbeeld Harry van Bommel van de SP, die voelt wel nattigheid. Die zegt van ja, dit zou wel eens een opmaat kunnen zijn naar veel meer. En ja, en dan is hij natuurlijk heel erg tegen. Maar D66, ja, die ziet dit zeker als een opmaat naar meer. Die zegt van ja, dit, dit, dit gaat uitlopen op een politiek unie. Dat wil die partij heel graag. En dan gaat er veel meer overdracht van bevoegdheden... Plaatsvinden. Ja, D66 noemde deze stap ronduit fantastisch en is nog maar het begin. Zo zie je al hoe er anders tegen, ja, wat er in Brussel gaat gebeuren, tegenaan wordt gekeken. Uh, een volgende stap vanuit Brussel, dat zal dus echt veel moeilijker gaan liggen in, in Nederland als dat er gaat komen. En het is echt een moeilijk dossier voor Rutte, want ja, uh, op dit dossier, de Europese Unie kan die niet rekenen op de steun van zijn gedoogpartner, de PVV. Het worsteling uh, met het onderwerp is dan ook groot. En als er dus vrijdag in Brussel toch. Iets wordt besloten wat ook maar lijkt op de overdracht van bevoegdheden van Nederland naar Brussel. Dan uh, krijgt Rut het volgende week uh, zwaar in Den Haag, want dan moet hij dat uh, gaan uitleggen. Wat een leuk dagje, vrijdag in Brussel voor de premier. Dank je, Joost. Dit was het voor vanavond. Wat betreft het Radio 1-journaal Tim en ik wensen u een goede avond. Onder meer na half zeven met avondspits van WNL. Alex de Vries. Ja, goedenavond Lucella. FC Utrecht stopt met vrouwenvoetbal. Dat hoorden we net eh, al. Eh, vorige week was het AZ en Willem II... die ook een punt willen zetten achter het dameselftal. Wij bij Wakker Nederland zien juist een goede toekomst voor vrouwen in de voetbal. Want waarom niet een competitie voor met Duitsland en België? We vragen het aan de voorzitter van de eredivisie, vrouwenvoetbal. Verder nieuws over de gasprijs, veel te hoog. En hoe je als Jan Modaal toch aan een huurwoning kunt komen. Dat zo dadelijk op Radio 1 bij WNL. Na NOS Journaal, weer en verkeer.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 Radio 1 Het NOS-journaal. Bij de Oost-Libische stad Ras Lanouf wordt zwaar gevochten tussen opstandelingen en eenheden van kolonel Gaddafi. Volgens verschillende berichten zijn de opstandelingen ook gebombardeerd vanuit de lucht. In Ras Lanouf woedt brand omdat ook olieopslagtanks zijn geraakt.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 Meneer Schultz voelt er wel wat voor om automobilisten pas vanaf hun 75ste verplicht te keuren. Nu gebeurt dat als ze 70 worden. Schultz wil eerst nog verder advies, maar ze is het met VVD en PvdA eens dat mensen tussen 65 en 75 relatief weinig ongelukken veroorzaken.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 De laatste buitjes verlaten nu het zuidoosten van het land. Er zitten er nog een paar op de Noordzee. Kunnen vanavond nog eventjes voor wat nattigheid zorgen... maar op de meeste plaatsen wordt, en, eh, wordt het dan echt droog. Klaart het flink op en dan zakt de temperatuur in het oosten van het land... naar 1 of 2 graden. Boven 0, dat wel. In het westen is het 3 of 4 graden. De wind neemt tijdelijk iets af. Aan het eind van de nacht is die echter alweer flink aangewakkerd. Langs de noordwestkust misschien zelfs stormachtig windkracht 8... En morgenochtend hebben we dan de meeste wind. In de loop van morgen gaat de wind dan weer wat afnemen. Maar blijft wel wat vlagerig. Er is af en toe een beetje zon. Wolkenvelden overheersen denk ik toch. En uit die wolken valt ook hier en daar wel wat lichte regen. Temperaturen lopen op naar 8 tot 10 graden. Dan is het vrijdag een stuk kalmer. En dan is er ook ruimte voor de zon. Zaterdag wat meer bewolking, ook niet al te veel wind. En zaterdag gaat de temperatuur flink omhoog, naar 12 of 13 graden. Ook zondag is het zacht, maar dan komt er uit de wolken wel weer wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 58 kilometer file. De meeste files rondom Amsterdam. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopend Veen en Zoeterwoude rijde ik nog 9 kilometer. Richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp dorp 8... Op de A10 de ring Zuid tussen knopend Nieuwe Meer en knopend Watergasmeer 8 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodengaaf en het Gouden Aqueduct 6 kilometer. Het loopt daar vast vanwege de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knopend Gouden en Moordrecht 2 kilometer en is de linker rijstrook dicht. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Europese wetgeving maakt politieagent en leraar dakloos. En we worden niet alleen genept aan de benzinepomp. Ook de energierekening is flink schrikken. Ja, goedenavond. Fijn dat je luistert. Hier vanaf de redactie van Wakker Nederland in Amsterdam zijn we bij tot 7 uur. Na Willem II en AZ gaf vandaag ook FC Utrecht aan volgend seizoen te zullen stoppen met professioneel vrouwenvoetbal. Zuur nieuws dus voor de jonge snel groeiende sportpak in de breedte. Want 120.000 meisjes en vrouwen schoppen elke dag tegen een balletje. Maar aan de top in de eredivisie wil het maar niet lukken. En ik praat erover met Clemens Ros van Dorp. Goedenavond. Goedenavond. U bent voorzitter van de eredivisie Vrouwen en ook van de Graafschap. Hè? Mooie voetbalclub in het ja. oosten van het land, laten we niet Lekker. vergeten. Uh, een flinke domper erbij voor Luet afhaken vandaag van Utrecht. Ja, buitengewoon teleurstellend. Ja, we hadden echt gehoopt dat SC uh, dat Utrecht gewoon ook het komend seizoen mee zou blijven doen. Maar helaas uh, lijkt de club in dermate financiële problemen te verkeren dat het niet kan. Nee, heeft de Eredivisie voor Vrouwen nog wel recht van bestaan zonder Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Utrecht? Ja, uh, absoluut wel, want kijk, het, het gaat er voornamelijk om dat de vrouwen die op topniveau willen voetballen een, uh, een club hebben, mm. het liefst een eredivisie-club, het mag ook een club uit de Jupiler League zijn, die gewoon hen de faciliteiten biedt wa waarmee dat kan. En uh, het zou het mooiste zijn als die club met, clubs met grote namen mee zouden gaan doen, dat ja. heb ik het allerliefst. En zeker heb ik helemaal niet graag dat ze afhaken, maar er zijn gelukkig clubs in Nederland die het wel kunnen en dat ook met heel veel passie doen. Ja, toch uh, is het extra zuur internationaal. Uh, blazen we een goed partijtje mee. Ja, um, de ja eredivisie. vandaag spelen de vrouwen in de finale in een uh, toernooi uh, tegen Canada. Dus uh, ze zijn nu bezig. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Ja, maar wat kunt u dan doen om het tijd te keren? U wordt onlangs nog door het blad opzij uh, uitgeroepen als machtigste vrouw in de Nederlandse sport... Um, Legt het extra druk op u, want u moet iets doen als voorzitter van de Eredivisie. Ja, ik ben, uh, ik ben voorzitter van een stichting die het totale belang van het vrouwenvoetbal probeert te behartigen. Mm -hmm. En uh, ik voel mij zeker verplicht daar iets aan te doen. Kan dat natuurlijk niet alleen, want ik ben een onafhankelijk voorzitter. Maar dat doe ik samen met de KNVB. Uh, de geledingen daarvan. Je hebt amateurvoetbal, want deze vrouwen zijn allemaal amateurs... Wat maar zijn gekoppeld aan een betaald voetbalorganisatie. Wat dus gaat we, u doen? Wat wij gaan doen is, uh, in ieder geval wat de KNVB heeft gedaan nu al... is een uh, uitstekende financiële injectie neerleggen voor die clubs... die zeggen, nou, wij willen gewoon steun om het te kunnen doen... Mm -hmm. en te kunnen blijven doen, dus dat is heel belangrijk. Uh, maar vooral uh, ook nu ervoor zorgen, want dat is de eerste zorg die ik heb om ervoor te zorgen dat wij dus weer gewoon volgend uh, seizoen met uh, minimaal zes clubs, enthousiaste clubs met een goede basis, uh, door kunnen gaan. En uh, ja, daar zijn we nu volop mee bezig. Die, die zesde club, die vindt u wel, of ja. niet? Ja, die vinden wij zeker. Maar ben zou... Ik wel van overtuigd. Ja, zou het niet belangrijker zijn dat u bij de KNVB afdwingt... dat de grote clubs, ik noem dus al, het vrouwenvoetbal in hun begroting... ook in hun bedrijfsvoering gaan opnemen? Dan heeft het toch pas toekomst? Ja, ik zeg afdwingen bij een club, dat, uh, dat is een, uh, een nagenoeg onmogelijke zaak. En ik heb ook liever dat clubs het met overtuiging doen. Mm -hmm. Ik heb er wel eens over, uh, een beetje over gedroomd... Dat, uh, dat UEFA zou gaan bepalen dat je alleen maar aan de UEFA-wedstrijden... Mag doen als je ook vrouwenvoetbal ja, hebt ja. in de, zeg maar, in je organisatie. Dus je weet, komt dat er ooit nog eens van. Maar belangrijk is wel ja dat, kijk, het, het is een uh ik vind dat de morele druk wel wat mag toenemen, want het is wel heel erg raar dat de snelst groeiende sporten onder vrouwen en meisjes, dat die gewoon niet tot core business uh, bij voetbalclubs gerekend wordt. Even een kijkje over de grenzen mevrouw Ros. Duitsland, ja. China, Brazilië en in mindere mate Engeland he, wordt vrouwenvoetbal heel serieus genomen door de grote clubs. Die snappen dat topvoetbal door vrouwen een ander publiek trekt en ook wat betreft trouwens marketing interessant is voor de toekomst. Mm -hmm. Wat uh, kunt u daarvan leren? Nou, er is al veel van geleerd. Als dus je bijvoorbeeld kijkt bij ons naar FC Twente... als ik ook kijk naar ADO... Uh, andere clubs die wel heel enthousiast meedoen... Mm -hmm. die hebben dat principe al lang onderkend... en die doen ook mee. Uh, dus daar, uh, daar ben ik al lang van overtuigd. Brazilië heeft ons ook laatst gevraagd... of wij in een samenwerkingsverband met hen... samen wat willen doen. Belangrijk is nu uh, dat de kennis die we hebben... dat ook andere clubs ervan overtuigd zijn... dat ze die kennis kunnen gaan toepassen. En ik moet zeggen, tot mijn grote teleurstelling... zijn daar vaak obstakels... Uh, klaarblijkelijk binnen de besturen... Mm -hmm. om aan te beginnen en Tot... die moeten we wegnemen en dat kan alleen Houda. maar met veel overtuiging mocht uw lobby op de korte termijn niet lukken en die kans is natuurlijk groot aansluiting dan bij belgië kort antwoord ja of nee we onderzoeken alle opties maar je moet je voorstellen als hier een uitwedstrijd moet gaan spelen in uh, in belgië dat dat wel een eentje is dus dat lijkt mij nou niet heel erg praktisch nee het is wel zou goed... we iets anders op moeten Nee, het is wel beginnen. goed eten daar en drinken absoluut uh, nee. voor u bedankt voor het interview wat voorspelt u als uitslag aanstaande zondag als uw clubje graafschap tegen aarde den haag speelt nou wij gaan zeker daar een punt pakken en ik ga natuurlijk voor de overwinning ja. Helder. Dank u wel, Kimma's Ross. Voorzitter, de visie. Dag. Radio 1 WNL. Uh, Jan Modaal raakt zijn dak kwijt dankzij nieuwe Europese inkomenswetgeving. Dat zometeen. Eerst ander nieuws dat je portemonnee raakt. DAI-X, bijna onveranderd, vandaag gesloten op 366 punten. Ik praat erover met de Fred Habers van Hack Value Fans. Goedenavond, Fred. Goedenavond, eigenlijk. Vandaag uh, lekte de nieuwe stresstest voor de grote banken in Europa uit via het Duitse handelsblad. Wat is dat precies? Nou, dat is een, een, een test om te kijken hoe banken of ze klappen zouden kunnen opvangen... als bijvoorbeeld hun bezittingen in waarde teruglopen. Ja, moeten ze zenuwachtig worden, Nederlandse banken, ING, ABN, SNS en Rabo? Nou, niet direct zenuwachtig, maar het is wel serieus om de vorige, want dat was een beetje een lachertje. We hebben het eerder gedaan uh, in, uh, in 2008 ja. en uh, toen kwamen bijna alle banken er doorheen. Ook uh, de Ierse banken die helemaal de problemen zijn. Ja. Nou, wat nu gaan doen is uh, forse teruggang in, uh, in de aandelenmarkten, huizenmarkten, rente omhoog, groei naar beneden... En eens kijken welke banken nu er nu doorheen komen. of welke bank geld moet ophalen. Er gaan dus banken nat, Fred. als die stresstest ja, serieus is, hè? Dat zit er dik in. De vorige keer mochten de landen zelf een beetje bepalen. Wat, uh, wat ze deden. Nou ja, elk land hielp een beetje de bank natuurlijk, met de eigen stal. Deze keer is het een centrale zaak in Europa. En dan gaat het allemaal wat flinker. Neem jij de stresstest serieus? Deze keer lijkt het serieus. Als het weer zo doen als de vorige keer, dan, uh, dan gaat het vertrouwen echt. Uh, verdwijnen in de Europese banksector. Fred, nog, nog even kort, we praten zo over de gasprijzen verder in het programma. Even met jou nog de olieprijs, die storen hoog. De ja. benzineprijzen nu ook. Ja. Worden we genept aan de pomp in Nederland? Nou ja, dat, is niet, dat wordt nu onderzocht. Er is een verzoek van de Tweede Kamer aan Verhagen... om er een onderzoek in te stellen. Wat opvalt is dat de benzineprijzen in Nederland... al jarenlang een van de hoogste van de wereld is. Mm -hmm. En dat is toch vreemd? Een land waar de olie binnenkomt in Rotterdam, de raffinaderijen staan ernaast. Waarom moet die benzineprijs zo hoog zijn? We stellen de vraag en we stellen nog veel vragen... veel vaker als het aan mij ligt, Fred. Dankjewel. Dank je wel. Ja, WNL is ook op Twitter te volgen. Apenstaartje, avondspits, WNL. En dan de koppeling van de gas- en de olieprijs. Uw energierekening is straks torenhoog... want u weet het, de olieprijs is ook nu torenhoog. Maar gas op de dagmarkt is de helft goedkoper... als dat zogenoemde oliegeïndexeerde gas. Aan telefoon heb ik Kobi van der Linnen, Zij is energiedeskundige van instituut Klingendaal... Goedenavond, mevrouw van der Linden. Goedenavond. Ja, hoe kan dat toch? Die koppeling en de consument, die profiteert er maar niet van. Integendeel, die betaalt alleen maar meer. Dat is een afspraak die, uh, die in, uh, in het verleden is gemaakt... Oh. Om, uh, om zo de gasprijs te kunnen bepalen. Ja, Met... laten we eens even kijken waar het belang ligt om los te laten. Energiebedrijven die, die lonken natuurlijk naar die dagmarkten waar de gasprijs veel lager ligt. Ja. Ondertussen zitten ze vast aan langetermijncontracten... die gebaseerd zijn op die koppeling van olie- en gasprijs. Hoger dus. Um, we hebben dus helemaal geen geliberaliseerde gasmarkt. Nou, in, in die zin dat, dat in de tijd... Want die contracten zijn nog niet eens zo heel lang geleden zijn die afgesloten. Die zijn eigenlijk in de periode voor de economisch financiële crisis... Uh, zijn die allemaal nog maar verlengd en, en, en ook nieuwe contracten gesloten. En toen had men de, de indruk dat uh, gas uh, krap zou zijn. En, ja. en was men heel erg blij en heeft men... Uh, ook bij, uh, bij gasproducenten gesmeekt om uh, gas op die voorwaarden te kunnen kopen. Mm -hmm. uh, nu zie je dat uh, door uh, extra aanbod van gas... deels in de Verenigde Staten, deels in die uh, vloeibare gasmarkt... Uh, ja, dat eigenlijk dat he die hele balans tussen vraag en aanbod is, uh, is, is echt uh, heel drastisch veranderd. Uh, waardoor die contracten zo aantrekkelijk als ze leken uh, drie, vier jaar geleden... Uh, nu ineens veel minder aantrekkelijk zijn geworden. Ja, hoe dubbel, en hoe dubbel, uh, mevrouw van Linden zit Nederland hierin? Nou ja, Nederland is zowel een, een consument van gas als een, als een hele belangrijke producent. Maar uh, ja, ook een van gas. Koeweit en de Noordzee worden we ook wel eens genoemd. Ja, zo werden we vroeger wel, uh, mm -hmm. wel, uh, wel genoemd. En, uh, en samen met Noorwegen zijn we natuurlijk nog uh, een van de weinige netto exporterende landen op energiegebied. Mm -hmm. Dus als, als producent is het heel fijn als je nou, als er meer betaald wordt voor je product wat je exporteert hoor, en wat je kan verkopen. Ja. Maar voor, uh, ja, voor gebruikers, en dat is wel industrie, maar met name ook de elektriciteitssector, um, ja, als die moeten concurreren met uh, of met andere brandstoffen of met. Uh, bedrijven die toch uh, een portfolio hebben waar dat goedkope gas in zit, dan, ja, dan uh, krijgen ze het moeilijk in de markt. Dus dat, uh, en de kans of... is klein, als ik hem mag onderbreken, uh, dat die gasprijs omlaag gaat en Nederland die koppeling loslaat hè, en de consument betaalt dus de hoge nou ja, rekening. De... Nou ja, er is natuurlijk wel discussie over die, uh, die gasprijzen. Nederland, uh, Nederland uh, wil toch wel graag ook een, uh, een gasmarkt zijn. Dus ook die vloeibare gasstromen aantrekken. Dus ja, we zitten daar... Het is maar net vanuit, welke, uh, vanuit welk belang je daar... Uh, nou ja, het, het belang van de schatkist is duidelijk. Maar één ding is ook duidelijk. Wij kunnen de overheid, onze rijksoverheid, helemaal niet dwingen hè, om die koppeling los te laten. Zo is het toch? Nou, het kan wel zijn dat in die markt, dat, uh, dat op het moment dat bijvoorbeeld... stel dat uh, uh, in dit geval uh, is een Duitse onderneming die onderhandelt met Gasform... en die zou toegeven, dan komt ook Nederland wellicht wel onder druk te staan. Of Noorwegen, hè, als een van die grote leveranciers die kant op gaan, dan volg je toch uh, ja, wat uh, gangbaar is in de markt. Maar hè, waarom staan we daar een beetje dubbel in? Nederland is natuurlijk ook als uh, de overheid ontvangt ook heel veel inkomsten uit gas... En, ja, dat is uh, zoals de olieprijs zich nu ontwikkelt en daarmee over zes maanden de, de gasprijs. Uh, he, dat is, uh, komt, staat dan als meevaller in, de, in je boeken. Kobi van der Linde, energiedeskundige van Instituut NL. Ik dank u hartelijk voor uw analyse. Graag gedaan. Op het meldpunt ikwilookwonen.nl van de Woonbond... zijn één dag al na de lancering bijna 600 klachten binnengekomen. Van agenten, leerkrachten en vele anderen met een modaal inkomen... die niet aan een woning kunnen komen. Dat de woningmarkt in ons land overspannen is, dat wisten we natuurlijk al. Maar een nieuwe Europese wetgeving doet er onbedoeld nog een schepje bovenop. Als ik naar de vrije sector woningen toe moet van 652 of meer... daar hoef ik met mijn contract niet aan te komen... want dat telt natuurlijk niet mee en dat is logisch. Ik moet verplicht een huisuren van 650 euro of meer... wat ik eigenlijk niet kan betalen. Het is echt een heel groot probleem om toch een passende woning te krijgen voor het geld dat ik verdien. De situatie is zo dat wij binnenkort op straat staan door de nieuwe regelgeving van de EU voor de sociale woningbouw. We zijn al aan het inpakken, maar we weten niet waar we dus de dozen heen moeten brengen. We staan gewoon op straat. Ja, dus een woningzoekende op die klachten site. Jeroen Frissen van woningbouwcorporatie IJmeren, goedenavond. Goedenavond. Uh, herkent u uh, dit beeld en begrijpt u het? Ja, ik herken het en ik begrijp het ook. En ik denk dat het nog, uh, nog ernstiger gaat worden de komende maanden. Uh, want? Nou, het is, natuurlijk de, het is natuurlijk vanaf 1 januari gestart. Hè. Vanaf 1 januari mogen middeninkomens niet meer reageren... of mogen wel reageren, maar krijgen geen sociale huurwoning meer. Uh -huh. um, ja, die mensen beginnen dat nu te merken. Dus woningzoekenden gaan nu merken van... hé, hey, ik wil hem wel, maar krijg hem niet. Maar wat kunt u doen voor die, uh, zeg maar die middeninkomens? Nou, wat wij kunnen doen... en wat wij sinds gisteren ook concreet doen als IJmeren... we hebben een site geopend... daar kunnen deze middeninkomens zich melden. daar kunnen ze de gegevens noteren van wat ze verdienen... hoe groot het gezin is, wat ze zoeken, waar ze willen wonen. En dan kunnen ze op diezelfde site zien wat voor een aanbod er dan is... En als ze dat aanbod dan willen, dan kunnen wij die mensen voorrang geven bij die woning. Dus dan worden ze niet verdrongen door ja, hogere inkomens is Een mooi gebaar, maar het lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Hè? U, 750 woningen heeft u voor die groep in de aanbieding. Ja. Terwijl er in de regio Amsterdam 100.000 mensen met zo'n modaal inkomen zijn die een woning zoekt. Ja, dat klopt. Uh, wij zijn ook niet blij met deze regelgeving. We zijn er helemaal niet gelukkig mee. Maar we zien wel dat we iets moeten doen. Deze huishoudens die moeten, toch een, moeten toch een reële kans hebben om een goede woning te krijgen. Ja. En uh, dit is het maximale wat wij kunnen doen. En ik denk ook wel dat het gaat werken. Ben we hebben vandaag al 400 reacties gekregen van mensen die echt serieus een woning willen uit deze groep. Even heel kort, hoe fraudegevoelig is het dat mensen daar met hun inkomen uh, kunnen sjoemelen? Dit is niet fraudegevoelig. Um, mensen die moeten aantonen, moeten laten zien wat ze verdienen. op een belastingformuliertje uh, of een loonstrookje. Mm -hmm. En als ze voldoen aan de criteria. dan kunnen wij, uh, kunnen wij verder. Ja, aan de telefoon hebben wij CDA Tweede Kamerlid Basjan van Bochhoven. O, goedenavond, meneer goedenavond. Van Bochhoven. Uh, moeten alle woningbouwcorporaties, wat u betreft. ook een dergelijke voorrangsregeling gaan invoeren? Nou ja, woningcorporaties hebben nu al de mogelijkheid om 10% van hun voorraad toe te wijzen aan mensen met een inkomen boven die 33.000 euro. En, uh, maar dat biedt weinig te soela's, als, als je de aantallen ziet... die een woning zoekt in dat uh, inkomensegment. Jawel, maar uh, dat gaat er vanuit dat, dat gaat er van de veronderstelling... dat er op dit ogenblik helemaal geen druk op de woningmarkt zou zijn. Uh -huh. uh, in de regio Amsterdam, dat noemt u nu speciaal als voorbeeld... is ja. alle geweldige druk op de woningmarkt. Die was er ook al voor 1 januari, jongsleden. Ja. Dus heel veel mensen konden toen in die regio... Uh, met dezelfde inkomensproblematiek ook al geen huurwoning krijgen. Maar uh, lost dan deze maatregelen van het kabinet uh, iets op... of maakt het het juist erger? Nou, de maatregelen... Zijn er zijn Brusselse maatregelen uh, die, uh, die ertoe leiden dat uh, uh, corporaties nu, uh, omdat zij staatssteun krijgen, nog maar 90% van hun voorraden mogen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 33.000. 10% kunnen ze vrij toewijzen. En uh, de regeling maakt het ook mogelijk om, uh, zo gauw uh, helderheid is hoe het precies uitgevoerd moet worden, om in sommige gebieden 20% van die voorraad uh, toe te wijzen. Omdat de regeling zegt, uh, doe je in het ene procent 20%, dan moet je in het andere deel 0% van de voorraad doen. En er zijn delen in dit land mm -hmm. waar je makkelijk een woning kunt krijgen. Ja, meneer Bochhoven, de minister Tonner liet gisteren weten geen aanleiding te zien om, om nu al in actie te komen. Komen. En mocht het wel nodig zijn, dan zou de inkomensgrens uh, opgehoogd kunnen worden. Hoe zit het CDA daarin? Het CDA heeft een motie ingediend. Die is ook door de Kamer aangenomen dat de minister uh, op basis van knelpunten naar Brussel moet om de grens te verhogen. Mm -hmm. De minister heeft toegezegd dat hij dat ook zal doen. En de minister heeft dus ook in het, uh, het algemeen overleg wat gevolgd is op het Kamerdebatje van gistermiddag, gezegd dat als hem voldoende knelpunten worden aangereikt, hij naar Brussel zal gaan om de, uh, de beschikking open te breken en de grens te verhogen. Ja. Welder, CDA, tweede kamerlid bas -Jan van Bochover, Dank u wel voor uw reactie. Even tenslotte u meneer Frisse van uh, woningbouwcorporatie IJmeren. Is een structurele hervorming van de wonenmarkt niet veel prettiger en niet veel handiger voor iedereen? Natuurlijk. En uh, ik denk dat dat uh, op allerlei fronten kan. En daar kan meneer Van Bochhoven misschien ook wat aan doen. Ik van oogjes die suggestie die hij doet om verschillen in het land te gaan maken. In de ene regio 20%, andere regio 10%, dat zijn hele goede aanzetten. Ja. Maar dan moet dat wel gebeuren. En dan moet er ook nog eens het een en ander gebeuren aan de relatie tussen de huurprijs aan de ene kant en de populariteit van de woningen woning aan de andere kant. Want op dit moment verkopen we zeer populaire woningen, verhuren we zeer populaire woningen voor een habbekrats... En helemaal niet populaire woningen hebben een hoge huur. En dat is een gevolg van regelgeving die wij niet hebben bedacht. Geen woorden maar daden van het CDA, ook in, het, in de Tweede Kamer. Heel graag. Dank u wel. Het CDA is de weg kwijt en ook zetels... na de verkiezingen van precies een weekje geleden. Wieger Hemmer die trok naar het CDA op bolwerk bij uitstek... de Twentse gemeente te bergen. En daar staat een groot standbeeld... van het eerste katholieke Tweede Kamerlid, Herman Schaapman. De hagel klettert tegen het autoraam... Dit is de Tepergse S waar ik heb afgesproken met Henny Gering. Hij is voormalig lijsttrekker, voormalig wethouder. En nu? Nu is hij nog steeds CDA-raadslid in deze gemeente. U moet meneer Oude Gering zijn dan? Ja, dat klopt. Henny Oudergering. Gelooft u in de kracht van symboliek? Ik, uh, ik ben docent uh, levensbeschouwing. En als ik niet in de kracht van uh, symboliek geloof, wie dan wel? Het is koud en een beetje stormachtig. Dat klopt. Wat zegt en, dat over het CDA? Uh, ik denk dat het uh, in sommige harten inderdaad uh, uh, kouder is dan uh, de periode daarvoor. Maar ik zie ook uh, heel veel uh, lichtpunten uh, binnen het CDA. Als ik uh, om mij heen kijk, uh, dan zie ik nog steeds uh, mensen die behoefte hebben aan uh, structuur in hun leven, aan, uh, aan fundamenten. En die fundamenten uh, die kan het CDA bieden. En maar kijk... het, het CDA heeft zelf ook behoefte aan fundamenten, aan nieuwe structuur? Ja, daarom denk ik ook dat de discussie uh, voor de nieuwe voorzitter er is, uh, waarbij uh, leiderschapskwaliteiten uh, gewenst uh, worden. En daar heb je inlevingsvermogen uh, en invoelingsvermogen voor nodig. En ik, uh, ja, ik heb de, de levensprofielen van de zes bekeken. Uh, ik moet zeggen dat ik van die zes kandidaatvoorzitters er één uh, ken... Dat is de oud-wethouder van Rotterdam, van de Tak. En dat leek me... De... burgemeester van het Westland. Ja, dat leek me een uitstekende kandidaat om de koers te bepalen. Los van het feit dat de overige vijf kandidaten ongetwijfeld ook hun capaciteiten hebben. Maar kreeg de meneer van der Tak mijn stem. Niet voor niks deze plek uitgezocht, want daar staat hij. Het in brons gegoten, magnifieke beeldhouwwerk van Herman Schaapman. En die had een motto. Credo Pugno. Ik geloof... Ik strijd. Even over dat geloof. Nog niet zo heel lang geleden, we weten het natuurlijk allemaal nog... in de Rijnhalen van Arnhem, daar stond daar Maxime Verhagen. En die zei op een gegeven moment, in volle emotie... ik geloof in deze partij. Dat doet u ook. Ja, ik geloof in deze partij en ik bleef ook in deze partij geloven. En ik geloof ook in de mensen die deze partij uh, vormgeven. Het zijn enthousiaste mensen die bevlogen zijn... en die met hart en ziel uh, politiek willen bedrijven. Dat wil zeggen... Wat zijn er wel steeds minder. Ja, maar we hebben wel vaker in, uh, in woelige uh, baren uh, gevaren. En we zijn er uh, uiteraard uh, altijd weer goed uitgekomen. Ik herinner aan de, de tijd van acht, de tijd Lubbers. Uh, Balkenende heeft toch ook heel vaak tegen de storm uh, in moeten uh, varen. En dat heeft hij ook altijd uh, netjes gedaan. Dus wat dat betreft uh, moet een partij ook tegen een, een flinke stoort kunnen. En dan Punjo, ik strijd. Welke strijd moet er worden gestreden? De strijd om de kiezersgunst weer terug te winnen. Ja, want ook tijdens de provinciale staten inderdaad is het CDA hier gekelderd. In deze gemeente dan van bijna 75 naar 55 procent. Ja, grofweg heeft gezegd uh, komt het daarop neer. En ik moet zeggen uh, dat het wat dat betreft mij maar nog leeft. Met mee. als voornaamste strijdpunt. Uh, het vitale houden van uh, het landelijk gebied. Maar dat mag je hier in, uh, in deze mooie gemeente Terbergen, die overigens uh, straks uh, wandelgemeente van Nederland wordt, wel benoemen. Betekent dat dat hier opvallend veel wandelaars wonen... of dat je hier juist naartoe moet als je van de wandelen houdt? Als je van wandelen houdt, dan moet je hier naartoe... want het is een schitterende omgeving... die uh, zich kenmerkt door een geweldig coulissenlandschap... Coulissen uh, waard, waard om in te wandelen. Kijk eens even rond. Je ziet hier de coulissen van het Twentse landschap. Dat is inderdaad prachtig. En ik zie ook daar, terwijl u in uw handen wrijft... want het is akelig koud hier op de S... het zonnetje voorzichtig alweer. U, ik vroeg u net, gelooft u in de kracht van symboliek? Het maakt het alles wel rond zo. De zon bleef schijnen, ook voor een CDA'er in Turberg en voor het CDA in Nederland. Laten we daar elkaar op vinden. Doorrijden zonder te betalen. Het komt geregeld voor bij de tankstations in ons land. En wat blijkt, het loont ook nog. Want als je dat pas de derde keer hebt gedaan, krijg je pas op je donder. En het blijkt vanavond uit een reportage van onze collega's van uitgesproken WNL. En de presentator, mijn collega-presentator zit tegenover mij. Goedenavond, Joost Eerdmans. Ah, Alex, goedenavond. Ja. Hoe zit dit, wat is dit nou weer? Dit is crazy en uh, schandalig, het is inderdaad. We hebben geheime beelden, zeg maar, van, uh, van de baakjescamera's, Waarbij ja. je dus ziet dat die mensen aankomen. Ze een helemaal vooropgezet plan en men rijdt, men rijdt door. Maar dat dit niet wordt aangepakt, je zegt het heel terecht. Het is een, het is een schande, dus wij leggen even de vinger vanavond op de zeren. Plek. Ja, even de feiten. Uh, ik dacht altijd uh, je stilt je benzine feitelijk. Je rijdt door, er staat op de camera, er wordt aangifte gedaan, een deurwaarder gaat achter je aan en, en het openbaar ministerie hmm. pa pakt jou ook gewoon aan. Nee, nee, dit, rechter. nee, dit is net, dit is een drie, drie strikes je out, dus je mag het twee keer doen zonder eigenlijk een probleem. Dus je kunt het twee keer ongestraft doen? Nou, niet, je krijgt een boete, dat is wat, het, wat we doen. Dus met men, wat kosten kost, precies, dat, met dit maar dit zit. Maar dit zit je ja, Geen strafblad wordt niet gezien als straf en is dus net dat je drie keer een ruit intrapt en pas de derde keer uh, wordt er gezegd van foei, uh, meneer eertmans u krijgt uh, mm -hmm. u krijgt een, een, een aangifte tegen u en u komt uh, voor de rechter. Dus dit wordt heel lakoniek uh, het opgepakt. Het OM heeft er geen prioriteit voor. Nou, Wij, wij willen daar uh, duidelijk maken dat 10.000 aangiften waar het om gaat, is 10.000 10 uh, aangiften waar, waar de, zeg maar, de, de keten van pomphouders uh, aangifte doet van, van zulke feiten. Dat het gewoon helemaal niet wordt opgevolgd en dat het maar in een kwart, geloof ik, leidt tot vervolging. De rest wordt feitelijk gewoon gezien als jammer, jammer maar helaas. Nou, dan gaan we even kijken. Even toch nog uh, gisteren het nieuws uitgesproken EO. Uh... Ja. Zo maar. op de blue, persberichtje. Ja. Uh, wij doen niet meer mee met de reeks uitgesproken. Ja. Wij verzorgen één avond, woensdagavond. Uh, wat was jouw eerste reactie? Nou, dit is een schandalige uh, eenmansactie in die zin. We zijn totaal niet geïnformeerd. Al, ik ook al in als presentator. Maar zelfs onze directie is, is nauwelijks, nauwelijks uh, van tevoren ingericht Op het allerlaatste toen het perslicht uitkwam. Dus men kiest gewoon voor het pad van, joh, wij stappen eruit. Uh, het zal over drie weken met elkaar zouden bekijken. Jongens, gaan we verder met dit format? Wat, van, is, nou de, maar, wat is nou de werkelijke reden? De ja. reden is dat de EO natuurlijk helemaal niet in dit, in dit format past. Ze vinden het uh, verschrikkelijk, denk ik, om um, um uitgesproken te zijn. Maar nou, dat Zo, hadden we hadden niet daar moeten beginnen. Dat natuurlijk. denk ik ook. Maar ja, ze zijn er een beetje ingedwongen. Ook denk vanuit vanuit Hilversum, vanuit de publieke omroep, zo van jullie moeten ook je best doen om, om een uitgesproken mening neer te zetten. dat viel de EO Kijk, helemaal niet. ze stinken de best, maar de ja. Vara doet het toch iets minder goed. Ja, als je, als je objectief je bent. Aardig over. Zeker, Daar moet je eerlijk in zijn. Wij zijn de nummer twee. EO scoort zeker de best. Kijk, kwalitatief hebben we het niet over. Want ieder zijn eigen ding. Maar wij zijn daarna zeker de, de tweede en dan de, EO, de Vara bungelt qua kijkcijfers onderaan. Zo is het. Maar, maar goed, ja. ze willen ze willen. Ja, ze kunnen niet in dat format passen. Ze willen weer terug naar het netwerk. Het is allemaal erg geforceerd. Ik, ik weet nog van vorig jaar toen bij de voorbereiding dat wij onze eigen naam niet eens mochten gebruiken. Nee, het is gewoon niet gewoon ons, wakker ja. Nederland. Moest ja. het per se uitgesproken Nee, jij was de ondeugende boef die dat af en toe eens hardop zei: wakker Nederland. En dat zie je, want ik doe het ook zo nu en dan. Maar het is wel een knellend format, ook voor ons gebleken. Ik mag niet staan, je moet zitten. Het zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt, jongens, is dat nou niet wat te veel een cursus? Anno 2011, Joost? Ja, ik ben het daarmee eens. Doen ze het aan en beginnen vanavond mee. Misschien bieden we bieden het gewoon, gewoon genoeg kansen. Wij gaan vanavond kijken, vijf voor half negen, Nederland 2. Dank Voor Wakker Nederland, omroep WN Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11, de achtste finales in de Europa League. PSV, Glasgow Rangers. PSV, met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. Ajax, Spartak, Moskou. Wow! Ho, ho, ho! En Twente, Petersburg. Die ligt aardig aan, geeft we de linkerkant mee. Druk de vriendbal, laag 1-1, nee. Ho, NOS langs de lijn, morgenavond om zeven uur.